Juris Stubenitski met het NOS-journaal. FC Den Bosch maakt excuses voor de verklaring die gisteren werd uitgegeven... na het racisme van supporters tegen Excelsior-speler Morera. De voetbalclub zei toen dat er geen sprake was van racisme... maar van kraaiengeluiden. De club noemt het nu een blunder. De racistische supporters worden met camerabeelden opgespoord... en krijgen een stadionverbod. Ook het Openbaar Ministerie en de politie doen onderzoek... De Pakistan, die dreigde met een aanslag op PVV-leider Wilders... is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. Tegen de man was zes jaar geëist. Volgens de rechtbank in Den Haag is de 27-jarige Unite E... schuldig aan het voorbereiden van moord met een terroristisch oogmerk. De rechter zegt dat E de vrijheid van meningsuiting in Nederland... in gevaar wilde brengen. De verdachte wilde volgens hem een moord plegen in het parlementsgebouw... in het hart van de democratie. In het zuiden van Frankrijk is een 150 meter lange hangbrug ingestort. Daarbij is een meisje van 15 om het leven gekomen... en raakten meerdere mensen gewond. Door het instorten van de brug ten noorden van de stad Toulouse... kwamen onder meer twee auto's en een vrachtwagen in de rivier terecht. In een van de auto's werd het overleden meisje gevonden. Rusland heeft drie in beslag genomen marineschepen... teruggegeven aan Oekraïne. De schepen werden vorig jaar ingenomen... Oekraïne wilde de teruggave rondhebben voor een vredestop met Rusland, Duitsland en Frankrijk volgende maand in Parijs. De autoriteit Consumentenmarkt heeft invallen gedaan bij meerdere grote handelaren in de agrarische sector. De toezichthouder verdenkt de bedrijven ervan dat ze verboden afspraken hebben gemaakt over de prijs die ze aan boeren betalen voor het inkopen van hun producten. De ACM wil nog geen namen noemen. Het weer, het is bewolkt met periode met regen of motregen. Het is 5 tot 7 graden. Vannacht wordt het vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen droog. Morgen soms zon, afgewisseld door een bui bij een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt inmiddels weer wat drukker op de weg. Vooral op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen. Je hebt daar nu een kwartier vertraging. Verder staan er wat dagelijkse files, maar die veroorzaken minder dan vijf minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 van Zandvoort op zaterdag... met als eerste plaats... de BB&Q brand en Dreamer. En we gaan over naar het strand... naar Dolly tempirik want... Dolly, daar is een incident... wat plaatsgevonden heeft. Ja, zeker, ja. Uh, in groot ornaat uh, staat hier... Uh, dat, dat, dat mooie... Uh, hoe noem je zo'n apparaat? De zo Seatrek 3 is het. Oh, de De Seatrek 3, de, bo de bootwagen... die staat hier de, in de branding...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 Nou, op dat moment gaat uh, bij uh, alle vrijwilligers uh, van ons station de typers af. Nou, dan we spoeden ons naar het uh, boothuis. Uh, de schipper belde aan de kustwacht om te vragen nou, wat is er nou eigenlijk aan de hand is. In dit geval was het een, uh, een kitesurve in problemen die dus niet meer, waarschijnlijk niet meer terug kon komen naar het strand. Uh, wij hebben daarop uh, ons vaartuig de Anipolise uh, gelanceerd en het uh, kushulflensvoertuig uh, daar zijn we mee over het strand gereden. Het uh, bleek nou, al heel snel dat de persoon uh, veilig aan de kant was uh, met zijn uh, kaartuitrusting. Uh, dus de boot is zojuist teruggekomen op het strand. En wat we nu gaan doen is even de boot omdraaien op het strand, zodat we weer uitdruk te zijn, wat we dan noemen. ze dus weer klaar zijn voor ja. de volgende uitdruk. Ja, want hij staat nu natuurlijk met zijn neus keer de verkeerde kant op, hè? Ja, tot Op deze manier, zoals hij nu binnenkomt, uh, halen we de boot als het ware uit het water. Nou, je zal zo zien dat hij uh, wordt wanneer neergezet, wordt even ja? ondersteund of stempels, wat we dan noemen. En als hij dan uh, rijdt de trekken uh, eromheen om hem weer uh, aan de andere kant op te pakken.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 Ja, hij staat hier ook met een puntmuts op en een toetertje, zo'n roltoetje. Ja, en er hangt een slinger in de Seatrack, hè? Ja, bijna wel. Nou, boothuis inderdaad al wel. Afgelopen ja. maandag zijn wij, uh, is de in 200 jaar geworden. Dus we uh, hebben breed uit, uh, uitgevierd uh, op alle reddingsdezons in Nederland, alle 45 stuks. Dus wel een uh, ja, prestatie, ook van ons voorouders uh, uiteraard, ja. op 1824. Helemaal mooi. Geweldig, hè, dat het al zo lang bestaat en dat het gewoon ook blijft. Hè? Want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 dat de motoren en dergelijke weer uh, weer uh, bij zijn doorspoelen zoet water en dat het bijgeten is dat we klaar zijn voor de volgende actie ah, stel je voor het kan roeien morgen gezet. ja hè? dat zou dat zou ja dat is de ouderwetse manier maar uh, dan zijn we zijn er vanaf uh, vanaf straks zouden we weer klaar voor om uh, om morgen zin plaats op te halen ja dankjewel je ja, wel verslag. Dan. en uh, iedereen in Zandvoort is weer op de hoogte het uh, was gelukkig uh, min of meer loos alarm er was wel degelijk iemand in de problemen maar gelukkig was die alweer in veiligheid. Maar uh, tot zover dan uh, ons verslagje, uh, mensen in de studio. Ja, dankjewel uh, Dolly. En uh, goed dat de KNRM uh, er is, ook uh, voor uh, dit soort uh, dingen. Altijd Absoluut. heel belangrijk om uh, daarbij uh, aanwezig te zijn. Ja toch? Z ja. Zeker weten. Nou, dankjewel hey, Dolly. Jongens. En dank. Fijne uitzending verder. En uh, veel uh, zonplezier uh, verder op het strand, Bro, hè? Lachen. ga niet weg, hoor, Oh, het valt een beetje ja. tegen. Oké. Okay. Ja, Ja, ja, ja. Dankjewel. Dankjewel. We hadden het over Sinterklaas natuurlijk. Nou, ik ben toch zeker Sinterklaas niet.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 Thank you.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 Is het echt ja, jij, ja, ja, ja, ja, wel, een beetje Ja, Ik denk dat je misschien een beetje wat zure ja, su presentator... en ik denk, ja, dat heeft meer te maken met, met een geldboom Nou, zure uh, presentator, wat gaan we in dit uur allemaal nog doen ja. dan? Goed, uh, nou, zo zuur ben ik dan ook weer niet. Uh, we gaan uh, straks uh, natuurlijk het uh, pit report doen. Hè. Dat, dat doen we altijd. Mm -hmm. Dat is iets later geworden, maar dat mag niet uit. Om half vijf hebben wij het dier van de week. Mooi, mooi, mooi. mooi. Nog iets, uh, Wie op, hebben we in de ambien? Ja, dat moet ik nog even uitzoeken. Dat, okay, dat nou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 Geen enkel probleem en dan uh, kun je heerlijk genieten om uh, tien of zes van de start van de Grand Prix Formule 1. En die reis gaat gewoon gewonnen worden door uh... Max Verstappen. Heel goed, ik ben het helemaal met je eens. me on, but something about the clouds and her mixed She wasn't too bright but after day when she kissed me, she knew how to get a kiss She alright love her The rain sounds so cool when it hits the bottom of the roof And the horses wonder who you are the thunder sounds out But the lightning sees If uh, you feel like a movie star is this, this ain't the first time I've the greatest I'll tell ya, if I had the chance to do it all again ja dus zit jij al klaar voor het uh, dier van de week de labrador maar die gaan we zo meteen doen uh, Jaap. is het alweer? Uh, een ja regaal, ja ja een ja ja twee, ja, twee ah, minuten voor half vijf. ja ja dagja dag ja, <tie> dag <daag. tie> de Jonas brothers en al die jongen you yeah. Dit luister van dit moment is dus ook de Europe Breakdown die je vanavond weer hoort bij ZFM. Only human was dat, de Jonas Brothers. Ja, ben je op zoek naar een poesje of zo? Dat je uh, daar, daar zitten zit te kijken? Nee, niet naar een poes, maar het, het wordt een hond. Ik zie trouwens ook een hond die Boeddha heet. Nou weet ik dat een van de vaste luisteraars van ZFM Zandvoort die heeft een hond die Boeddha heet. Oké. Okay.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 Dat hij dan binnenkomt en dat de stereo in één keer vol met kwijl zit. Dat. dat, dat. Nee, ik moet meteen denken aan dat programma De Sleutel van Bo van Erfendoorst. Oh, uh, ja. En dan uh, krijgen, ja, krijgen die zwervers zeg maar, krijgen een, een huisje. Ja. En dan nemen ze al die huisdieren. En dan nemen ze. De gekste huisdier een paard in, noem maar op. En het hele huis wordt gesloopt gewoon. En dan gaan ze lekker in de bed liggen waar al die dieren. Nou ja, nee, goed. Uh, gewoon goed. <coughs> kijken. Uh, als, uh, als Bas eenmaal gewend is, kan hij uh, best even op de huis passen... als de huisbaas, hè, dus uh, de, de bewoner van het pand, weg moet. Uh, Bas zelf zegt, ik sloopte in mijn vorige huis niks... als ik alleen was en was gewoon netjes stil. Wie heeft er een grote man klaar voor mij staan? Even samenvattend, uh, hij kan dus bij andere honden... kan bij katten, kan bij kinderen, is...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 Af te halen bij het dierentehuis land. Nou, daar ben ik wel een goede baas, als ik dat zo hoor. Jij zeker, want uh, ja, jij bent bijna alle dagen thuis. Dus, uh, ja, en maar, dan lig ik op de bank. Ja, maar of, ja. uh, of je hem ook uit kan laten, dat is weer even een mm, tweede verhaal. Dat ja, gaat weer gezellijk. een beetje moeilijk worden. Ja, nou, Dat maakt niet uit, denk ik. Maar uh, goed, misschien. Oké, okay, dus, we gaan een uh, leuke plaat draaien. Ja. Uh, er wat uh, over. Waarom ik hem uh, uit heb gekozen, dat heeft alles uh, te maken met uh, de persoon uh, die het uh, durft om uh, Nederlandstalige muziek uh, ook in een elektrojasje te stoppen.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 Bart Zaterdag en maandagmiddag plaatsen. Ja, uh, ja, zeker. Ik, ik dus ben die kunnen ook blij. we best ik, uh, blijven draaien, Ik, ik denk, ik denk, uh, dat, ik, uh, denk uh, als ik jou zou horen, uh, ...dat jij hem misschien ook nog uh, even af en toe in je spelenlijker hebt. Ik, ik gaan heb hebben. hem wel genoteerd, bij deze. Oké, ah, oké. Okay, dus, uh, okay, dus, uh, was dat. Ja. En alleen, ja, alleen, ja, alleen is maar alleen, toch? Ja. Zo dit, is het. Dit klinkt iets als uh, Timex Social Club en uh, Rumors. Rumors, uh, ja. <laughs> wat zijn de Rumors?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 I'm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 Als ik mag. Ja, uiteraard. Ja, dat, dat komt eraan. Uh, oh, ja. Okay. Ja, ik, zit, ik zit ook te kijken waar hij niet komt. Maar <laughs> ja, ik waarom komt hij uh, nou uh, niet? Ik, ik wacht wel eventjes. Spannend. Ja, ja ah, daar is hij. Daar, daar is hij. Op een trap. Treden naar treden. Van laag naar hoog. Van boven naar beneden. Schreden naar schreden. Adem na adem. Toekomst, verleden. Herinnering aan liefde. Weten van verdriet en diep geluk.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 Dat je het gedicht dus bij elke trap, uh, of eigenlijk elke stap die je op de trap uh, zet, dat je dat dan even leest. Ja, en als je dat 's s'nachts uit de kroeg komt, doe het dan. Nee, dan, dan dat dan lijkt me dat niet, dan maar niet meer. Hè? En dan, over, uh, het kroegleven gesproken, dan wordt het helemaal niks meer. Toch? Dit soort uh, plaatjes uh, die deden het altijd wel al goed in het uh, zaterdagavond, ja, ja, nachtleven ja, van de, de, de Ja, ja, Nou, dat is, dat is echt een hele tijd geleden. 85 voor Jeetje, de talking hè, <laughs> zijn dat, hè? Ja.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 ...ga ik me voorstelling maken van een, een, een jonge Jaap Koper in, uh, in het, uh, in het uh, uitgaansleven. Ja, maar uh, inmiddels uh, is uh, deze jongen ook al uh, de vijftig voorbij. Ja. Oh, en dan krijg je dus dit soort uh, uh, aangelegenheden met ja. uh, Guus Mewers. Ja. Als een-na-laatste plaats bij Zalvoort op Zaterdag. Het is een nacht. Je vraagt of ik zie heb in een sigaret. Het is twee uur s'nachts.